Vijf uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In Den Haag is in het Laakkwartier een pand voor een deel ingestort. Er wordt rekening gehouden met een gasexplosie. De ravage is groot. Mogelijk liggen er mensen onder het puin van het ingestorte huis... aan de Jan van der Heijdenstraat. Op foto's is te zien hoe de gevel van het complete pand is weggeblazen... door de explosie. Gevels van naastgelegen woningen buigen naar voren. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig in Den Haag. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie... vreest dat het geweld in Noord-Ierland oplaait... als de grens met Ierland wordt gesloten. Hij wil dat bij een brexit de grens open blijft. Europese politici hebben de verantwoordelijkheid... om een nieuwe burgeroorlog in Noord-Ierland te voorkomen, aldus dus Timmermans. In Brussel lopen op dit moment 70.000 mensen mee aan de klimaatmars. De organisatie rekende op 30.000 mensen. Volgens de organisatie vinden veel Belgen... dat de regering het klimaatprobleem niet serieus neemt. De Vlaamse minister van Milieu zegt in Europees verband... aan te dringen op de invoering van een vliegtax. De opbrengst moet gebruikt worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. Donderdag nog liepen 35.000 scholieren door de Belgische hoofdstad... om aandacht te vragen voor de klimaatveranderingen. Op Schiphol is een co-piloot opgepakt die te veel had gedronken. De man zat vanochtend al klaar in zijn toestel om te vertrekken... toen hem werd gevraagd om een blaastest af te nemen. Hij heeft een boete gekregen van 3400 euro... De co vloog voor een buitenlandse maatschappij. Omdat er geen andere co beschikbaar was, is de vlucht geannuleerd. En in een kolkende kuip heeft Feyenoord de klassieker gewonnen. Ajax werd met 6-2 vernederd. Voor Feyenoord scoorde Toornstra, Berghuis van Persie twee keer... Vilena en Ayoub. Voor Ajax werden de doelpunten gemaakt door Schöne en Ziyech. FC Utrecht Willem 2 eindigde in 0-1. Fortuna Sittard won met 2-1 van Vitesse. En op dit moment spelen Heerenveen en AZ tegen elkaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vanuit het westen volgt de komende uur opnieuw regen. Het is een graad of 7. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind. In Zeeland mogelijk even storm.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 We zullen haar ooit vinden, zij is de moeite waard, al blijft ons niet gespaar, we dus zullen haar St. Melo, op de kade, een meisje heel alleen. Trust issues not to mention They say they can smell your intentions You levin on the freak show sitting next to you You left some weird people sitting next to you You think I did I get here sitting next to you But after all I've said please don't fall No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 like a star. over you internet to my world, couldn't make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 To me. Come back to me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 No. Wow. Deeper world lens Talking at your heart Jesus, feeling sweeping over land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 we terug, het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten doen, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. We staan stil, wat jij viel. Wat ik viel, yeah. het duurt te lang. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht.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 Dat vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus het waarschijnlijk is het morgen hetzelfde lied. Hey, De tekst loopt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn soort van gouden Sperf, op een verdriet. Conflicten ik zijn normaal, maar dus dat moet dus niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we hier al, al een tijdje En we moeten doen dus voor de laatste keer het spijt. spijt.